6 uur. Gerkeluk met het NOS-Journaal. In het onderzoek naar een criminele familie uit Os heeft de politie opnieuw wapens en munitie gevonden. Vanmiddag zijn nog eens vier mensen opgepakt. In totaal zitten nu zeven verdachten vast. Vanmiddag zijn woningen doorzocht in Helmond, Bergen, Os, Asten en Lommel in België. Opnieuw wordt gezocht aan wapens, drugs en geld. Hoofdverdachte in het onderzoek is een 48-jarige man die wordt gezien als de leider van de familie. De 16 Amsterdamse basisscholen, die al tijden kampen met een tekort aan leerkrachten, gaan een week dicht. In die week gaan ze onderzoeken hoe ze het tekort kunnen oplossen. Door de sluiting kunnen ruim 5000 leerlingen in de week van 9 december niet naar school. De 16 Amsterdamse scholen horen bij de Stichting Westelijke Tuinsteden. Ouders zijn aan het begin van de middag op de hoogte gebracht van de actie. Tegen majoor Marco Kroon is voor de militaire rechtbank in Arnhem 100 uur werkstraf geëist. wegens schennis van de eerbaarheid en mishandeling van politieagenten. Hij werd aangehouden met carnaval in Den Bosch. Kroon is drager van de militaire Willemsorde. Hij kreeg de hoogste militaire onderscheiding voor moedig optreden in Afghanistan. Voetbalanalist Marco van Basten is een week niet op Fox Sports te zien. Dat is omdat hij zaterdag in de uitzending Ziek Haal riep. Hij zei dat na een interview met de Duitse trainer van Heracles. Zijn honorarium wordt overgemaakt naar het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Veel overheidsinstanties zijn niet bereikbaar... door een grote storing bij telefoon- en internetprovider Tele2. De problemen zijn het gevolg van een breuk in een glasvezelkabel. Hoe groot de storing precies is, is niet helemaal duidelijk. Ook particulieren melden dat ze geen internet of telefoon hebben. De financiering van het Songfestival in Rotterdam... volgend jaar lijkt rond te komen. Minister Slop zegt dat alles zijn op groen staan... om een bedrag uit de Algemene Mediarreserve te halen. De NPO heeft het kabinet gevraagd om 12,4 miljoen euro... Het weer, morgen veel bewolking en soms wat regen... woensdag veel winterwisselvallig. Het blijft de komende dagen zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is John Bakker van de ANWB. Nog altijd ruim 100 kilometer viel op de Noord-Hollandse wegen... met vrij veel vertraging op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam besloten 6 kilometer na een ongeluk. De rechterreist ook is dicht. De vertraging ongeveer een half uur... Ook een half uur vertraging op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Baddoverdorp, 16 kilometer langzaam rijden. Na 10 de ring van Amsterdam tussen Watergraasmeer en Landsmeer, 7 kilometer, 20 minuten op onthoud. En op de N203 van Amsterdam naar Alkmaar weer uit Geest, 4 kilometer, kost je ook zo'n 20 minuten extra. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Help mee. Ga naar cliniclounge.nl en doneer nu. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. To be the one you call for love Cause I know there's too much pressure going on in your life You wanna keep things simple right now Got to realize it's time to face the facts That what we have feels good and so right I never want to be a burden or cause you any pain Dance Radio. landing.